12 uur. Michel Koenen met het NOS journaal. Voetbalanalist Marco van Basten heeft excuses gemaakt voor het zeggen van 'ziek heil' in een live TV uitzending van Fox Sports. Hij riep de term, die bekend staat als de Hitlergoed, na een interview in het Duits van Hans K. Junior met de Duitse trainer van Herakles. Volgens van Basten was het een misplaatste grap en niet bedoeld om te chockeren. Op sociale media reageren veel mensen verbouwereerd... vooral omdat alle clubs in het betaald voetbal dit weekend... een statement maken tegen racisme en discriminatie. In Reuver in het noorden van Limburg zijn twee mannen en zes vrouwen... uit Polen opgepakt na de vondst van een wietplantage in een woning. Volgens een eerste schatting werden een paar honderd planten gekweekt. Ook bleek dat de verdachte illegaal elektriciteit afstapte. En alle planten worden in beslag genomen en vernietigd. Er zijn ook twee auto's in beslag genomen. In Ermelo zijn meerdere katten beschoten met een luchtbux, meldt de politie. De dieren hebben het niet overleefd. Het is niet duidelijk hoeveel katten zijn beschoten. Deze week meldde de politie in Emmeloord ook al onderzoek te doen naar de dood van een kat. Die werd gevonden met de kogel van een luchtbux in haar zij. De Braziliaanse voetbalclub Flamengo heeft voor de tweede keer de Copa Libertadores gewonnen. Dat is de Champions League van Zuid-Amerika. De club uit Rio de Janeiro boog in de slotfase een 1-0 achterstand... tegen het Argentijnse River Plate om in een 2-1 zegen. De finale werd gespeeld in Lima, de hoofdstad van Peru.